Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een inzameling voor slachtoffers van de ingestorte flat in Den Haag... heeft al dik 355.000 euro opgebracht. Met het geld wordt onder meer kleding, voedsel en medicijnen geregeld... voor bewoners van de flat. Afgelopen weekend was er een explosie. Daarna stortte een deel van het gebouw in. Koning Willem-Alexander is langs geweest en vond het diep indrukwekkend. Hoe mensen meteen voor elkaar klaarstaan. En ook hier in het, in het centrum, hier, meteen open, alles opengooien, Iedereen ontvangen, iedereen ondersteunen. De, de medemenselijkheid die we gezien hebben hier na zo'n ramp... geeft ook ongelooflijk veel energie weer. Hij zei ook dat hij veel respect heeft voor alle hulpverleners... die zo keihard hebben gewerkt... Vannacht is opnieuw een slachtoffer gevonden onder het puin aan de tarwekamp in Den Haag. De teller staat nu op zes doden. Op een bungalowpark in Beekberg in Gelderland is vannacht iemand zwaar gewond geraakt, zegt een fotograaf tegen Omroep Gelderland. Volgens een getuige was er een ruzie in een chalet op het park. Het slachtoffer zou een steekwond hebben en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft iemand opgepakt. Steden in ons land worden steeds minder groen. Organisatie Natuur en Milieu deed er onderzoek naar... en keek hoe het gesteld is met planten, gras en bloemen... in de dertig grootste steden. Afgelopen vijf jaar is het aantal vierkante kilometers groen... met bijna een kwart afgenomen. De milieuorganisatie roept de woonminister op... om groen te behouden in steden. Meer groen helpt tegen hitte en wateroverlast. En deze man slaat niet alleen homeruns op het veld. One, two... Driven deep to right field. There it goes. long home run for Soto. Yankees on the board at De Dominicaanse honkbalspeler Juan Soto heeft ook een flinke home run geslagen met zijn contractonderhandelingen. Hij heeft namelijk een recordcontract getekend bij de New York Mets. De komende jaren kan hij, volgens een Amerikaanse sportzender, tot wel 800 miljoen dollar bijschrijven op zijn bankrekening. Het is daarmee de grootste deal ooit in de sportgeschiedenis. En het weer nog een frisse dag met wind, veel grijs en regen of motregen. Het wordt 5 tot max 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Brother is blessed. sisters alive so for the ones you parted seas, oh, yeah. for the ones who's following Pray. Ja, sterke opening. Uh, ja. Muziek uh, heb jij uitgezocht volgens mij of, ook nog. Ook, ook dat nog. Of onze technicus? Uh, nee, Ger. Nee, FG, ja. ja, ja, okay. ja, ja, ja. het nou, Ja, prima Ger, Ger Logenman Hans Bob. We zitten hier voor Goedemorgen Zand voor al welkom. We hebben een leuk programma weer in elkaar gezocht. Ja, volgens mij alles bij elkaar zeker. En, ja. Uh, ja, nou goed. Uh, we gaan het uh, regelmatig hebben over het uh, laatste nieuws. Over de Grand Prix. Hè. Maar uh, daar kunnen we bij niet omheen natuurlijk. Als het goed is, uh, we, uh, horen we Robert van Overdijk dat zijn nog wat technische problemen, maar. Uh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 Dus blijf luisteren. Ja, ja, ja. In het tweede uur komt onder andere Peter Bluis en Monique Bizot. Die gaan de eerste trekking verrichten voor de loterij van de ondernemersvereniging Zandvoort. De namen worden bekendgemaakt van de winnaars. De toneelvereniging Hildering gaat een voorstelling doen volgende week in de blauwe tram...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 Een reportage van gemaakt. Laat me weer horen van onze technicus Thomas van dienst. Thomas de, de Jong, de prijswinnaar. Ja, dat gaan we niet meer zeggen. <lacht> Goedemorgen Zandvoort. Ik ben naar Alsmeer gereden, want in Alsmeer staat een heel speciaal museum, het enige flauwe art museum ter wereld. En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 Ja, Beat Boys. Toen we nog jong en, en vrolijk ja, waren en uh, uh, zwommen in Riesch. Ja, inderdaad. Dat, en, was uh, tijd, dat was een mooie tijd, gehad. Dat was een mooie tijd. Tijd geleden, hè? Tijd geleden. Maar goed, in ieder geval... Uh, we hadden uh, wel, ja, wel deze mooie muziek in ieder geval. Ja, nee, zeker? ja nee, zeker. Zeker, absoluut. Maar kom jij in Riesch ook? Uh, ik heb er wel zo zwommen, ja. ja, ja. Zeker. Nou, nee, je had alles zo'n voorkomen natuurlijk. Hè. Ja, dat dus, is ook waar. Maar in ieder geval... We gaan eventjes over de Formule 1 praten...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 Ja, schrok jij ervan, van het bericht? Nee, nee. Nee, ik ook niet. Nee. Ik, had het wel, uh, uh, ik vind het wel een verstandige keuze. Ja, zeker, ja. Want ik vond, denk als, een moedige uh, beslissing. Dat als als Max Stelling op. ophoudt, dan is het feest. Uh, dan was het sowieso al over, denk ik. Je nee, zag, dan is het niet meer win. win ja, je win zag het vorig jaar al, op vrijdag, dat er, uh, die, die niet helemaal bezet was. Dus, nee, uh, precies. Maar goed, uh, we krijgen nu twee mooie edities. Met in 2026 natuurlijk een sprintrace. Zeker. Ja. Uh, nou ja, Robert van Overdijk is de directeur van het circuit. Plus uh, mede-eigenaren tegenwoordig ook. Ja, en. Er is een interview gemaakt met Haarlem 105. Ja, dat heb ik begrepen. En, uh, en die gaan we nu even beluisteren. Ja. Over de overweging om te stoppen met de F1 Grand Prix. En daar komt die.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 en de growl bij... Uh, ja, wie kent hem niet, hè? Wie kent hem niet bij Goedemiddag nou. Zandvoort hier uh, in de studio. En uh, nou, we hoorden er net al, uh, Hans... Carina vanuit ja. het Flower Art Museum. Ja, was... ja nu Leuk. zit ik weer hier. Ja. In één keer ja, ja, ja, zit ze hier. Ja. In één keer. Ogelooflijk. is toch wel een zee. soort van magic, hè? Rijd Formule 1 toevallig? Ja, niet. ik heb Formule ja. <lacht> 1 Ze mocht even met, de chauffeur. Ja. met Max Wasfeel. mee achterin. Ja. Nou, uh, uh, welkom uh, Carina, want jij, uh, uh, uh, ik zag jou staan in een prachtig artikel in de Telegraaf uh, ja. uh, afgelopen, wat was dat, vrijdag, zaterdag? Uh,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 universiteitsziekenhuizen. Uh, daar zijn nog kleine... Uh, ja, pathologische anatomische kabinetten... Ah. voor de studenten natuurlijk. Ja. Om dat te bekijken. Ja. Uh, in Leiden en in Groningen. En ja, daar wil ik ook nog heel graag naartoe. Waar We moet alles aanvragen. Ja. en ja. Waar is Jaap hier nu? Ja. ja, dat is de vraag. Hè? Dat, is, de vraag, dat hè? is natuurlijk de vraag. Maar uh, hij was hier toch begraven? In ja, hij was dus overleden je? in Dendemonde. Ja. Termonden.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 In het, en blijft een beetje hangen. Omdat er geen geld is. Ja, dat is, Weet je wel, en, ja want je en, wilt het ook goed doen. Kijk, je kan ja. een iPhone en uh, een gewoon normale camera... kun je best wel mooie dingen neerzetten. Ja, ja, maar, maar je wilt dan ook meteen goed doen. Ja. Ja. Want we zouden het dan willen vertonen echt in een bioscoopzaal. Precies, ja, dat niet was Niet dat het, idee. het zeg maar door het hele land gaat, maar nee. het zou interessant zijn. Hey, maar nee. ja, even, even terugkomen, sorry. Ja, ter, ja. Uh, hij is toen begraven hier in de, in de protestantse ja. kerk. Ja. Of daarachter.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 die is net iets groter huh. dan dit allerechte jasje. Ja, je ja. ziet ook een beetje slijtageplekken. Ja. Je ziet dat het een heel luxe stof is. Ja, dus het was toen je het in je handen had, nou, wat dacht je toen, bingo, Waar mocht je het niet, toen, je niet in je handen nee, nemen? Nee, nee, dat, maar toen ja. je het zag, dacht ja. je van: oh, dit is Nou, wel. toen dacht ik, ja, ah. dat staat ook in de telegraaf. Dichtbij kun je even niet ja. komen. Nee. Ja. Ik wou eigenlijk nog even aan ruiken. Ik ja. denk, ja, misschien had hij wel een hele goede aftershave. <laughs> ja, je ja. Maar, ja. ja.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 Uh, ze gaan nu kijken of het inpast in het programma. Ja, ja, ze ja. vonden het heel interessant en een heel mooi verhaal. Ja. Dus wie weet ben ik uh, op tv. Nou, ben je een, uh, uh, een BNN-tje word je dan? Ja, nou Voor, ja anders niet. Voordat je het weet, sta je in de story. Van B, BZ naar <laughs> BN'ertje. Leuk hoor. Van, van, ja, BZ naar ja. BNR, maar... Nee, maar goed, Als het op uh, nationale televisie komt, dan heb je inderdaad ja. kans dat, uh, dat er opeens mensen uh, denken van, hé, hey, dat weet ik ook niet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 Laat iedereen het maar weten. Ja, en, ja. uh, een stukje geschiedenis komt weer tot leven. Ja, ja. En uh, dat is mooi. Marina, ja. ik vond het een Ja, Het was een heel leuk verhaal uh, in ieder geval. Nou, ja, uh, het is misschien nog terug te lezen op de telegram. Uh, Haaringsdagblad, gisteren. Een heel groot Dagblad, stuk. Ja, ja, ja, ja. Uh, TV Noord-Holland komt met een heel groot, <coughs> stuk. Leuk, ook met hoor. Een groot stuk. Met een groot stuk. Ja. Ja. Uh, nou, nou, nou we goed. gaan het zien. Hartstikke en goed, Karina. Bedankt. En we voor gaan ermee door, toch? Ja. Helemaal goed. <laughs> <Ja>. Helemaal goed. <laughs> okay. dus bedankt, okay. lief, we gaan het eerste uur denk ik afsluiten, uh, uh, Thomas, met muziek. Dus uh, we gaan luisteren en dan gaan we er vrolijk door de tweede uur. We gaan naar je Dankjewel. Oké, okay. okay. doei doei. Wat een day for a daydream.